10 uur. Dit is Lieselot Thomasen met het NOS journaal. De politie heeft twee leden van motorclub No Surrender aangehouden. Dat gebeurde vanochtend vroeg bij invallen in Nijmegen, Lent, Beuningen en Groesbeek. De twee leden van de motorclub zouden te maken hebben met een ontvoering in Nijmegen en een grote hennepkwekerij in Dodewaard. Er is ook een derde man opgepakt en de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Na de ontvoering en de vondst van de kwekerij werden al zes mensen opgepakt. Zij moeten binnenkort voor de rechter komen. In Israël zijn de lichamen van vier Joodse slachtoffers van de aanslag in Parijs aangekomen. De lichamen worden van het vliegveld bij Tel Aviv overgebracht naar Jeruzalem. Daar worden ze later vandaag begraven. De Israëlische premier Netanyahu is daarbij, net als enkele andere hoge Israëliërs. De vier slachtoffers werden vrijdag doodgeschoten in een koosjere supermarkt door terrorist Amédi Koulibaly... Een dag eerder schoot hij ook een politieagenten dood. Er zijn berichten dat hij op een zwarte lijst in de Verenigde Staten stond. De twee broers die de aanslag pleegden op het satirische tijdschrift Charlie Hebdo... zouden ook op die lijst hebben gestaan. Door een grote brand in Wateringen... moeten honderden bewoners van drie straten vandaag binnen blijven. 36 mensen die werden geëvacueerd kunnen tijdelijk niet naar huis. Bij de brand in Wateringen kwam asbest vrij. Dat moet eerst worden opgeruimd. De fusie tussen vakcentrale CNV en vakbond de Unie gaat niet door. De onderhandelingen zijn op niets uitgelopen. Anderhalf jaar geleden kondigden de bonden aan dat ze samen verder wilden. De CNV heeft 300.000 leden, de Unie 60.000. Door een fusie zouden ze sterker staan tegenover de FNV, de grootste vakcentrale. Het Financiële Dagblad meldt dat de Unie het niet eens zou zijn met een ondergeschikte rol in de geplande fusie. Het weer eerst regen en veel wind, later opklaringen... maar vanavond weer buien. Het wordt een graad of 9. Ook morgen soms winterse buien. Het wordt dan een graad of 6. Dit was het NOS-Jour. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad de meeste vertragingen nog op de A2. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knopen Deil en Beest. 3, de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Apkoude en maarse over 9 kilometer... A4 Amsterdam-Den Haag tussen Oulenvaren en Zweden-Zoetenwaarden-Rijndijk 5 kilometer. A9 Alkma-Amstelveen voor Battenverdorp 3. A12 Den Haag-Utrecht voor Nieuwebrug nog 3 kilometer. A16 Breda-Rotterdam tussen Zwijndrecht en te Brechtseplein 15 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda voor knopen polderplein 3. A20 Gouden richting Hoek van Holland, tussen Knoopend Gouden en Rotterdam Centrum, 17 kilometer. Twee rijstrokken zijn dicht na een ongeluk met twee vrachtauto's. Verkeer op de A16, onderweg naar Rotterdam, kan beter via knooppunt Benelux Tunnel kiezen. A27 Breda-Utrecht bij Noorderloos, 4. A27 Almere-Gooikum tussen Eemnes en Utrecht Veemarkt, 16 kilometer. Dat was een ongeluk, alle rijstrokken zijn weer open. De A28 Amersfoort-Utrecht tussen de Afrit Maren en Knoopend Rijnzweerd, 15 kilometer.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 it's all. In a Erik Messi en zijn vrienden in Kadans met de wind. 7 over 4, het laatste gedeelte van Zandvoort op zondag. Lokale informatie, sport en lekkere muziek nu van George Harrison. I got my mind set on you. I got my mind set Mama. When the Neptunes, when the doggy D off in the spit, you know he's in tune with the season. Come in, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need if you wanna breathe. I got the best weed mine is seeds. Ain't nobody trippin', VIP, they can't get in. If something go wrong, then you know we get to grip it. Los Angeles, where the helicopters got cameras. Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and I bounce the car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She, she ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. If you ever roll on G5 from London, do a be tie. You gotta have K2. You'll have Sundays with Chiquitas. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I think that's a Uncle Charlie, Chicken, young foolish. Don't know what you're doing. Dog style. Timberlake met Signs en daarvoor ex-Beatle George Harrison. God hebben zijn ziel. Got, uh, got, your mind. got my mind set on you. Blijf we oefenen op die plaats mij. Zo Zometeen wat uh, sportnieuws. We hebben ook nog het uh, dier van de week. En het sportnieuws is trouwens uh, in teken van voetbal en de Dakar Rally. Dan weet je dat was. kun je dan vast een beetje geestelijke vorm te bereiden? Maar eerst de Elements of the Universe, Earth, Wind and Fire... Met een zingel. Fall in love with me. Daarvoor de elements of the universe earth. Dat hebben weer. Wind and fire fall in love with me. En die hoorde je voorbij komen in Zandvoort op zondag. Even wat sport. Manchester City en Swansea City hebben volgens Engelse media een akkoord bereikt... over de transfer van Wilfried Bonny naar de Engelse landskampioen. De 26-jarige Ivoriaanse aanvaller verhuist voor ongeveer 30 miljoen pond. Dat is ruim 38 miljoen euro naar het Etihad Stadium, zo berichten de BBC. Bonnie, die speelde sinds medio 2013 voor de Welse club die hem overnam van Vitesse. In het kalenderjaar 2014 was de aanvaller met 20 doelpunten... de meest treffzekere speler in de Premier League. De komende weken is de aanvaller met Ivoorkust actief in de Africa Cup. Manager Gary Monk van Swansea zei een aantal weken geleden... dat Boni in principe niet te koop is... tenzij een club een astronomisch bedrag zou bieden. Manchester City wilde per se een nieuwe aanvaller aantrekken... omdat Edin Dzeko en Sergio Aguero de afgelopen periode kampten met blessures. Amper een week na zijn vertrek bij Feyenoord... heeft Ruben Schaken een nieuwe club gevonden... De 32-jarige aanvaller gaat in Azerbeidzjan aan de slag bij Inter Baku. De club van technische directeur Roland Vromans. Schaken liet de begin deze week zijn contract bij Feyenoord onbinden... Omdat hij in Rotterdam een nauwelijks uitzicht meer had op speeltijd. Ik voel me hartstikke fit en hoop op een nieuwe eh, mooie uitdaging. zei de zevenvoudig international maandag bij zijn vertrek uit de Kuip. Een paar dagen later heeft Schaken die uitdaging gevonden in Azerbeidzjan. De aanvaller heeft een contract ondertekend. Hij sluit aan bij zijn nieuwe ploeggenoten in het trainingskamp in Antalya. Inter -Baku eindigde vorig seizoen als tweede in de nationale competitie. Gerard de Rooij heeft gisteren bij de Trucks net naast de overwinning gegrepen... in de zevende etappe van de Dakar Rally. Autocoureur Bernard ten Brinke behaalde opnieuw een podiumplek. Na een zware proef tussen de Chileense stad Iquique en Oyuni in Bolivia eindigde de Drooi in zijn Iveco als tweede achter Ales Lopras. Het Tsjech won in zijn man een klasse apart op het zware parcours en arriveerde 5 minuten 39 seconden minuten eerder in het bivak dan de Roy. En die hield de Russische titelverdediger Andrei Kargni Karginov. net achter zich. De Roy is sinds de dramatisch verlopen vierde etappe van woensdag, waarin hij maar liefst 5,5 uur stilstond vanwege schade aan zijn truck, kansloos voor de eindzegen. De Brabander recht zich daarom op dagsucces. In het algemeen klassement nam de Rus Argrat, Mardegev... de leiding over van landgenoot Eduard, Nikolaev... die vanwege fikse problemen ruim een uur verloor in het eerste deel van de monsteretappe en daardoor is teruggevallen naar de vierde plek. De 37-jarige Ten Brinke zette in het eerste deel van de monsteretappe tussen Ikike en Jojoeni in zijn Toyota de derde tijd neer. De Argentijnse coureur Orlando Terranova was in zijn mini de snelste voor Yassid Al-Raiji uit saoedi arabië Die net als Ten Brink in een Toyota rijdt. De Nederlander maandag ook al derde in de tweede etappe moest bijna 2 minuten 30 toegeven op Terranova. Aan de zevende etappe van de befaamde woestijnrally... deden alleen de auto's en trucks mee. De motorcoureurs en quadrijders hadden zaterdag een dag vrij. De auto's en trucks mogen in het bivak geen hulp van hun team krijgen... en rijden zondag terug naar Ikikem. In het tweede deel van de monsterrit. Klassemensleider Nassar Al-Ataya kende een mindere dag... en moest genoegen nemen met de zevende plek. Maar drie minuten achter zijn Zuid-Afrikaanse concurrent... Giniel de Ville in zijn Toyota... In het klassement heeft al Atia uh, nu nog 8 minuten en 40 seconden voorsprong. Ten Brinke die staat vijfde op bijna een uur van de Catrace. En uh, hij wordt gevolgd door Erik van Loon die de nummer 6 is op 1.15.11. De Ronde van Spanje is dit jaar opnieuw een koers... waar het klassement door de klimmers zal worden bepaald. De Vuelta in van 2015 kent liefst 13 bergetappes... waarvan er 9 eindigen in een slotklim... De organisatie maakte gisteren het ritteschema officieel bekend. Dat was grotendeels gelijk aan het parcours dat eind december al was uitgelekt. De ronde begint op zaterdag 22 augustus met een ploegentijdrit over 7,4 kilometer van Puerto Banet naar Marbella. Anderhalve week later, op woensdag 2 september, staat de zwaarste rit op het programma. En die voert het peloton van Andorra-La Vella naar Quartal de Encant. Op het, de slotetappe na is het de weliswaar de korte rit, 138 kilometer... maar de renners moeten daarbij wel drie bergen van de eerste categorie over. En daarmee is de klimmen in die etappe nog niet gedaan. Er volgen nog een klim van de buiten- en tweede categorie... waarna bergop wordt gefinisht of wederom een klim van de eerste categorie. Tussen al het klimgeweld is er in de laatste weken... een individuele race tegen de klok over 39 kilometer... met start en finish in Burgos... De drie etappes voorafgaand aan die mogelijke beslissende tijdrit... gaan door de bergen, net als de drie ritten na de tijdrit. De Vuelta eindigt met een korte etappe van 93,7 kilometer... in Alcala de Henares naar Madrid. Vorig jaar kende de Ronde van Spanje acht aankomsten op. Het titelverdediger Alberto Contador staat, slaat de Ronde van de Spanje zeer waarschijnlijk over... De 32 jarige klimmer rijdt dit jaar al de Giro d'Italia en de Tour de France. Chris Vroom neemt normaal gesproken wel deel aan de drie wekelijkse ritkoers. Nou, tot zover uh, de sport. Zometeen de dier van de week. Eerst Jamiro Klaai, Corner of the Earth. Darling, don't you say the sun is shining, just for you. You can get a ray on you, come with me, just to play, like every hummingbird and bumblebee, every sunflower cloud and every tree, I feel so much a part of it. geweten zogeheten Rob Harms klassieker um, Sharon Red in the name of love en daarvoor Jameer Akwai met uh, the corner of the earth we zijn uh, een beetje lopen, een beetje achter op schema vijf, overal vijf de tijd voor de dier van de week in samenwerking met het dierenthuis Kerbeland dit keer is het Spike die zit nu al een lange tijd in het asiel een echte langzitter zoals dat heet in april alweer twee jaar hij heeft in het asiel veel hondenvriendinnen, maar met de reuien kan hij het minder goed vinden. Een paar dagen in de week heeft Spijk gezelschap in zijn kennel van een hondenvriendin, van een asielmedewerker. Zij ligt dan op zijn grote bed. En in een klein mandje, de goedzak. Ze eten het dan samen en ze blijft soms zelfs logeren. Dat vinden ze beiden heel gezellig. Als Spijk je eenmaal kent, dan uh, uh, kan je gewoon vrijwel alles doen met hem. Tegen vreemden kan hij wat blapperig reageren. Een huis met kinderen is voor hem niet geschikt. Hij houdt niet zo van druk om zich heen. Een huis met een reu in huis kan ook niet. Echter met een TV zou het wel goed kunnen gaan. Spijk is dan wel een wat uh, oudere jongen, bijna negen... maar hij vindt uh, het heerlijk om lekker te wandelen in de duinen. U ook, kom dan snel even langs om met, uh, kennis met hem te maken. Hij wacht op u. Dierentehuis Kermeland, Keesomstraat nummer 5 in Zandvoort. Bel kan ook, acht Of uh, uh, kijk even op de dierentehuis.kermeland.dierenbescherming.nl En het uh, dierentehuis is geopend uh, van 11 tot 4 op maandag tot met zaterdag. Ga morgen dus even langs om 11 uur om even kennis te maken met Spike. Zometeen nog wat lokale en regionale informatie. Onder andere de winnende lotnummers van de Ja. Voor eerst uit de Spijkerbroekprogramma is hier Nick Heyman. Each time you break my heart. Ik heb er gelijk in smaak bij Madonna. Maar er is niks geworden tussen Nick Kemen en Madonna, geloof ik. Dat is wel een groot hit. Each time you break my heart. Oh, oh, oh dat gaan we zo meteen doen. Voor Zandvoort en de regio. Even wat lokale en regionale informatie. Een vermiste kitesurfer heeft ervoor gezorgd dat een aantal grote aantal... De hulpdiensten vrijdagochtend naar het Zandvoortse strand werden gedirigeerd. bewoner aan een flatgebouw aan de Boulevard... had een kitesurfer in de problemen gezien. Volgens de melder zou de kitesurfer zijn vlieger hebben laten schieten... en zou alleen nog met zijn board in zee drijven voorbij de Tweede Bank. De reddingsboten van Zandvoort en Nijmuiden... namen rond kwart over elf deel aan de zoektocht... net als de reddingsbrigade en de politie. Ook het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM-station Zandvoort... nam op het strand deel aan de actie... Uiteindelijk heeft de reddingsbrigade een kitesurfer aangesproken op het strand... die veel deed aan het signalement. Na overleg tussen het kustwachtcentrum en de meldkamer werd de actie beëindigd... en konden de Annie Paliese en het KVH Retour Boltenhuis. De Rijkswaterstaat is vandaag bezig verkeersborden langs de A9 te controleren. Door de harde wind dreigen enkele borden los te waaien. Uit de inspectie is gebleken dat enkele verkeersborden vastgezet moeten worden... De weg is daarom van Alkmaar richting Amstelveen tijdelijk afgesloten om reparaties uit te voeren. Het verkeer wordt omgeleid via de A8 en de A10. Aanvankelijk ging alleen de linker rijstrook in beide richtingen dicht voor de inspectie. Later op de middag sloot Rijkswaterstaat twee rijstroken tussen knooppunt Rotterpolderplein en Haarlem-Zuid af. Dat veroorzaakte bijna vijf kilometer file. De fietser is zondag aan het begin van de middag gewond geraakt bij een ongeval in Zandvoort... Even na twaalf ging het mis toen de vrouw door de Liné-straat in de badplaats fietste. Een portier van een auto sloeg door de harde wind helemaal open op het moment dat de vrouw voorbij kwam. De vrouw kwam vervolgens lelijk ten val. Naast diverse ambulances werd ook het traumateam uit Amsterdam opgeroepen om assistentie te verlenen. De vrouw is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... waarna ze met spoed naar het ziekenhuis is gebracht. Het traumateam hoefde uiteindelijk niet naar Zandvoort door te vliegen. Door het ongeval was de Lineestraat tijdelijk afgesloten voor verkeer. Afgelopen woensdag was de traditionele kerstbomenverbranding op het Zandvoortse strand. Voor iedere kerstboom die werd ingeleverd, kreeg men een loodje... dat al uh, het nummer getrokken werd, recht geeft op een waardebom. In, in totaal werden er 1426 kerstbomen ingezameld. En dus waren er ook zoveel loodjes. Ondertussen heeft de gemeente de winnende lotnummers bekendgemaakt. Daar komen ze. Ja, is het even het geleden? Ja. We beginnen bij oranje. Voor net zo'n 8,45. Oranje dus. hebben hebben het over. 8,51. 8,55. 8,79. 8,86 en 8,97. Gaan we over naar geel. 4,05. 4,12. 4,95. 7,16. 7,92. En 9,16. En dan hebben we nog een andere categorie. Die is blauw. 104. 151. 241, 253, 541, 584, 808 en de laatste is 916 in de categorie Blauw. Ja. De gewonnen prijzen kunnen met uh, overhandiging van uw lotnummers opgehaald worden bij de centrale balie van het Raadhuis tijdens de openingsuren. Goed, dat was weer even pret. Iedereen die gewonnen heeft, dan van harte gefeliciteerd dames CFM. We duiken weer uh, terug in de tijd. Begin nou, jaren nul was dit een hele, hele grote hit. Three doors down op CFM met kryptonite. Troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time, but I watched the world close to the dark side. met uh, Runaway. In de laatste plaats. you and I. Daarvoor ja, de S-Express. Team from S-Express. En daarvoor weer Three Doors Down met uh, Kryptonite. Goed, dat zit er weer op voor vandaag. Stand voor op zondag. Volgende week gewoon weer met uh, Albert John en met uh, Rob Harms. R R Robbie. Het uh, programma voor uh, vandaag... zit er als volgt uit uh, bij CFM. Tot aan uh, 9 uur non-stop muziek. En dan hebben wij Peaceful Radio met... Uh, ben Veugen, vader Veugen. En hij heeft vanavond uh, een, uh, het, het nieuwe album van Terra Guitara in uh, Pixel Radio. Nummer 100.049 alweer. dit nieuwe album heet Fire Light. Dus uh, gewoon luisteren tussen 9 en 11 en uh, dan nog het laatste uur. Goed, wij spreken elkaar weer uh, 1 februari. Dat is uh, omscheerkeld in mijn agenda. 1 februari, tussen uh, 2 en 5, Zandvoort op zondag. En dit programma wordt ook nog herhaald... voor de mensen die dat uh, heel fijn vinden. Dinsdag tussen 8 en 11. Als het nu even voor 11 uur is... dan heb je zometeen uh, Mario de Zandvoorter... met uh, Oud Zandvoort of zo, ik weet niet hoe het programma heet... maar uh, met de oude deuntjes hier bij ZFM. Pardon me, you have changed for quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Lost the Rulosh. Oh, I hope this yeah. woman don't take me through no changes today. 'Cause I had a hard day today, man. You know. Let me see what's happening at that address I the address for our call. Schaltingen, there's no one. How you doing? I hope you're fine. Did your day take you through changes and the mess up your mind? There. I hope you're in the mood You know a man's home is his castle And I'm coming home